Eerst een klomp met het NOS-journaal. Er komen voorlopig geen nieuwe sancties tegen Syrië... vanwege het gebruik van chemische wapens. Rusland en China hebben hun veto uitgesproken over een VN-resolutie daarover. De resolutie was een initiatief van de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië. Uit een onderzoek van de internationale atoomwaakhond OPCW en de VN... bleek dat de Syrische regering achter zeker drie aanvallen met chloorgas zit. Terreurgroep IS zou zeker één keer mosterdgas hebben gebruikt...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 Volgens de kustwacht is het de grootste vangst in het gebied in bijna 20 jaar. In twaalf Duitse en Oostenrijkse steden wordt gedemonstreerd... tegen het verlengde voorarrest van de Duits-Turkse journalist Denis Yücel. Hij zit al twee weken vast in Turkije... op verdenking van het verspreiden van terroristische propaganda en van opruiing. De demonstranten zeggen dat hij alleen maar vastzit omdat hij kritisch is... en willen dat Yücel wordt vrijgelaten. Avond, dames en heren. Hier in de raadzaal luisteraars thuis... En u ziet mij met een bredere glimlach dan normaal. Want ik vermoed dat de verbinding het deze keer houdt. Dus als het goed is zijn wij live in de Zandvoortse huiskamers met beeld. En niet alleen geluid. De vorige keer ging dat met de commissie niet goed vanwege overbelasting. Daar is hard aan gewerkt. Dus ik ga ervan uit dat het nu goed is. En dat de luisteraars zien dat ik blauw ben. Letterlijk. Afwezig zijn de heren Poster en Paap en mevrouw Van de Plas, alle drie vanwege ziekte... en wij wensen hen vanuit deze positie beterschap daarmee. Er zijn wat mij betreft geen mededelingen. Zijn er wat u betreft over belangen of betrokkenheid mededelingen? Ik kijk rond. Dat is niet het geval. Dan, mevrouw de Griffier, gaan wij over tot de loting. Nummer 7. Meneer Kramer, als het tot een hoofdelijke stemming komt, dan gaan we bij u beginnen. Dat is echt sinds jaar. Nou, dat doet mij dan buitengewoon deugd voor de luisteraars thuis. Meneer Kramer geeft aan dat dat sinds elf jaar is. dus uh, nou. Het lot treft dat. Bij agenda punt 1 is ook geagendeerd de benoeming en mogelijke installatie van twee buitengewone raadsleden. Uh, u heeft daartoe het raadsvoorstel gehad. Het betreft de heren van Koningsbruggen en Draaier. Ze kunnen beide. ...benoemd worden, maar dat hangt af van de commissie onderzoek geloofsbrieven. Maar één wordt mogelijk aansluitend geïnstalleerd, want de ander verkeert in het buitenland... ...en dat wordt dan later gedaan. Dus dat u niet denkt, hoe kan dat nu? Maar zo werkt het en zo kan het. Uh, de commissie onderzoek geloofsbrieven bestaande uit... De heren Hendricks Hermsen en mevrouw Van der Veld heeft zich over deze zaak gebogen. En ik begrijp dat de voorzitter, meneer Hermsen, graag het woord wil. Meneer Hermsen. Dank u wel, meneer de voorzitter. Aan de Raad van de gemeente Zandvoort. De commissie uit de Raad van de gemeente Zandvoort in handen werden gesteld. ...dat de geloofbrieven ingezonden door C.J. van Koningsbrugge en C. Draaier... ...voorgedragen voor benoeming als buitengewone leden van de raad van de gemeente Zandvoort... ...rapporteert de raad van de gemeente Zandvoort... ...dat zij de bovengenoemde bescheiden heeft onderzocht en in orde heeft bevonden. Gebleken is dat de heren van Koningsbrugge en Draaier aan alle in de gemeente... De wet en het reglement van orde 2016 gestelde eisen voldoen. De commissie meldt dat de raad uh, dat er geen beletselen zijn om de kandidaten als buitengewoon raadsleden te benoemen. Zand wordt 28 februari, getekend door de heer Hendricks, mevrouw Van der Veld en de heer Hermsen. Dank u wel. Dank u wel meneer Hermse. Is er behoefte aan het stellen van vragen aan deze commissie? Zo niet. Dan dank ik de commissieleden hartelijk voor hun inzet en hun conclusie. Daarmee is de benoeming een feit. Om die raadsleden te nu... benoemen. Zand 28 februari getekend door de heer Hendricks. Mevrouw van der Veld. En de heer Hermsen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Hermsen. Is er behoefte aan het stellen van vragen aan deze commissie? Zo niet, dan dank ik de commissieleden hartelijk voor hun inzet en hun conclusie. Daarmee is de benoeming een feit en gaan wij nu over tot het installeren van meneer C.J. van Koningsbrugge. En Ik heb verzuimd aan het begin iets met u te delen en dat is: heeft u er allemaal aan gedacht? Thuis en de kijkers, thuis belangrijk. Nee, dat gericht wordt, en dat vind ik voor de luisteraars thuis en de kijkers thuis belangrijk. Nee, dat klopt, uh, mevrouw Geurtsel. Behalve de voorzitter, behalve de voorzitter, die mag zijn uh, microfoon aanhouden, want volgens mij zwitst dan nog steeds de camera. naar persoon die uiteindelijk praat. Als het niet zo is, krijg ik vanzelf een seintje. Um, nee, dat klopt, uh, mevrouw Geurensel. Behalve de, voorzitter, behalve de voorzitter, die mag zijn uh, microfoon aanhouden, want volgens mij schwitst dan nog steeds de camera naar de persoon die uiteindelijk praat. Als het niet zo is, krijg ik vanzelf een seintje. Ehm... Um, we gaan nu een stemcommissie installeren, want er wordt gestemd, kracht is ons reglement. En dat is een, uh, geen vrije keuze, zoals u weet. Ik stel voor dat in het stembureau gaan zitten, of in de stemcommissie, de heren Veldwies, Kramer en mevrouw Rietkerk. De stembriefjes... ...zijn uitgedeeld als het goed is. Die mag u gaan invullen. En dan kunnen de stembureauleden... ...als zij het stembriefje hebben ingeleverd, even het hier voor gaan zitten. Het is een buitengewoon voorrecht aan raadsleden om in het stembureau te gaan zitten. En uh, de meesten zijn er ook mee vereerd. En sommigen doen het met frisse tegenzin. Maar we laten het wel op deze wijze. Ja, dames en heren, er gaat even iets mis in de, met de raadsvergadering. Ik ga contact opnemen met uh... En, uh, In de tussentijd ga ik even muziek uh, draaien en daarna hoort u weer verder. De mooi Tirololand, Die hebben aan een baby hier een hart verband. De baby lacht ze krom en krijgt een baby zong Dat leuke jong Als hij van al dat lachen in zijn luien doet En als de baby zit te hem van schone moest Dan komt door al die drukte nog een flinke wind Oh wat een kind Oogie. Het hele huisgezin dat staat hier op zijn kop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 met de Alpenzusjes zusjes hand in hand. In Holland lag nu om de baby zit zong en met dat jong. This world is cruel Meneer Koningsbrugge voor de, meneer draait voor. Meneer Koningsbrugge voor. Meneer draait. Meneer Koningsbrugge voor, meneer Draaier voor. Eén blanco... Nog een blanco. Ja, ja, ja. Meneer Koningsbrugge voor, meneer Draaier voor. Nog een blanco. Meneer Koningsbrugge voor, meneer Draaier, meneer Draaier, voor. Voor, meneer Draaier voor. Meneer Koningsbrugge voor. Meneer Voor. Meneer Koningsbrugge voor, meneer Draaier voor. Meneer Koningsbrugge voor, meneer Draaier voor. Meneer Koningsbrugge voor, meneer Draaier voor. Meneer Koningsbrugge voor, meneer Draaier voor. En de laatste, meneer Koningsbrugge voor en meneer Draaier voor. Klopt. Dank u wel, leden van het stembureau. Mevrouw de Grifier... Dank u wel, meneer Kramer. Um, voor meneer Koningsbrugge, 12. Voor meneer Draaier, 11. 1 t ...en twee blanco, daarmee zijn beiden glansrijk door deze stemronde heen gekomen. En ga ik daarmee meneer De ...vragen die recht tegenover mij zitten... ...en vanuit onze diepe raad zal nu naar voren gaat komen... ...vragen die recht tegenover mij zitten... En vanuit onze diepe raadsal nu naar voren gaat komen om.. Vragen die recht tegenover mij zit en vanuit onze diepe raad zal nu naar voren gaat komen om geïnstalleerd te worden. Dan mag ik u alle vragen om te gaan staan voor zover dat fysiek mogelijk is. Wij kennen elkaar. Dames en heren, nogmaals, het uh, gaat niet helemaal lekker met de raadsvergaderingen. Dus uh, hierbij nog een nummertje. En dan uh, ga, ik proberen, nog steeds, ik heb, ga ik proberen contact op te zoeken met het. Uh... <kuggen> en dan uh, kom ik daar terug. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, to do my time. I get lonely. So lonely been on my own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 Ik kwam, jij zag en overwoon. En ik was van de kaart Ik stond gewoon totaal perplex Want jij gaf mij een zoen En zei mij, jij hebt zoveel seks Ik kan er niets aan doen Je bent niet hip, je bent niet vlot Je oude fiets die is altijd kapot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 We zijn nog steeds bezig met het, op, het zoeken naar het uh, probleem. Ondertussen nog even een muziekje: De kust, kunst. Eén kopje koffie. Nog niet zo van dames en heren. Ik heb net contact gehad met uh, de raadzaal. Ze zijn bezig met het uh, probleem op te lossen. Voor zover het kan, uh, zal ik er veel maar proberen de uh, vergadering uh, door te zenden. Mocht het niet lukken, dan zal uh, ik muziek aanzetten. En uh, Er wordt dus een oplossing gezocht naar wat het probleem kan zijn vanuit de raadzaal. Voor nu nog even muziek en uh, we proberen zoveel mogelijk uh, door te zenden. gezegd. Ik heb enkel nog uh, een opmerking over de 100.000 euro. Dat er op een gegeven moment wel een verantwoording moet komen waar, of dat uh, aan besteed is. Daar waar ik erbij. Dank u wel, meneer Veld. Meneer Hendricks. Ja, dank u, uh, voorzitter. Ja, ik, ik heb het ook tijdens de commissievergadering uh, gezegd, maar deze toeristische visie kan wel uh, rekenen op de steun van de VVD. Dit is... Uh, ook de lijn uh, die de VVD in het verleden heeft ingezet. En ik ben blij dat het college die uh, doorzet en hier en daar concretiseert. Uh, ik sluit wel aan bij de woorden van uh, de oudere partij over de uh, kosten. De VVD heeft er in principe geen probleem mee om 100.000 euro uit te geven. Maar zou wel graag een wat nadere onderbouwing zien in uh, wat we precies gaan doen en wat uh, de resultaten daarvan zijn. Zo doen we, doen we dat bij de begroting tenslotte ook elk, uh, elk jaar. Ehm... Um, ja, ik heb net al een aantal vragen gesteld aan het CDA over, de, over hun motie. Maar ik wacht daarvan gewoon even de beantwoording van de wethouder af, denk ik. Dus ja, qua eerste termijn kan ik vrij kort zijn. Wij zullen de visie steunen. Maar ik heb wel de vraag of het besluit misschien niet in tweeën geknipt zou moeten worden. Omdat uh, het beschikbaar stellen van 100.000 euro is wel een ander besluit dan het vaststellen van de visie. En mijn vraag aan het college is of dat een bezwaar zou zijn om het... ...te knippen in twee besluiten. Dank u wel, meneer Hendricks. Dan ga ik naar meneer Belen. Voorzitter, hartelijk dank. Um, het CDA steunt deze toeristische visie van harte. Um, de visie ademt de gedachte van het mogelijk maken... ...het minder regels en een overheid die echt faciliteert. Um, daar worden wij blij van. Um, we vinden het ook goed dat het dorp en het strand... ...allebei worden gepromoot... Um, wij hebben onze zorgen geuit over de leegstand in het dorp en we willen een bruisend dorpcentrum. Vandaar dat wij een motie hebben ingediend om uh, aan die leegstand in ieder geval wat te doen. Um, maar het, het uh, voorstel kan uh, de goedkeuring van het CDA zeker dragen. Dank u wel meneer Belen. Meneer Cohen. Ja, dank u wel. Ja, ik wil even verder ingaan op die motie, want um, we hebben te maken met een natuurlijk proces. en we... We zijn in Zandvoort niet alleen uh, daarmee. Het is gewoon een algemeen probleem binnen heel Nederland. Dus je kunt onderzoeken, maar je, ik ben wel voorstander van duidelijkheid... dat je een, een, een, een onderzoek niet dubbel doet. Want bij andere gemeenten is vast wel wat uh, bekend. Dus je gaat niet het wiel opnieuw uitvinden. Maar dat je wel van tevoren weet waar je begint. Ten aanzien van je inspanningen. Hè, dus geld en, en, en, en uren. Uh, dat is één. Uh, overigens vraag ik me af... als er echt middelen waren om iets uh, uh, ja, tegen te gaan... dan hadden we toch al lang voorbeelden gehad, denk ik... binnen Nederland. Dan uh, tot slot... ja, het is een vrije marktsituatie. Dus de opmerking die ze juist al gemaakt werd... van uh, de ondernemer die is vrij in het leeg laten staan... Wel ...echt hoge huren willen inbrengen. Ja, dat, dat is een beetje inherent aan, aan de vrije marktsituatie. En ik vraag me af in hoeverre de gemeente als overheidsinstelling daar invloed op kan hebben. Een beetje misschien, maar dat zou ik graag willen, willen weten. Tot zover. Dank u wel, meneer Cohen. En dan mevrouw Rietkerk. Dank voorzitter. Ik nou, ben het bijna met iedereen eens, want iedereen gebruikt toch een aantal uh, onderwerpen waar wij het ook mee eens zijn. Ik wil even op de motie ingaan van het CDA. Um, we hebben de, de convenant Retail en Horikavies in 2015 is die vastgesteld. Uh, alle ondernemers hebben daar op allerhande punten afspraken gemaakt. Um, Evalueren is niet het grote punt binnen deze raad. Maar we zijn er bijna twee jaar mee bezig. Er is een netwerk opgebouwd, vastgoedeigenaren in Zandvoort. Is daar wel eens aan gevraagd hoe het er nu staat? Dat vraag ik even aan, uh, aan de wethouder. Ook in, in verband met de leegstand en, en het vastgoed. En um, wat de 100.000 euro betreft van meneer uh, um, Berendsen... Um, uiteraard hebben we een hele ambitieuze visie die, waar geld voor nodig is. is uh, tijdens de commissievergadering heeft uh, meneer Kuiken daar veel vragen over gesteld. Um, wij zijn tot de conclusie gekomen eigenlijk van 2017. Uh, denk ik dat dat in den beginnen uh, toegekend moet worden. We zullen sowieso met de toeristische visie instemmen. Um, maar wij vragen ons wel af waar het echt aan uitgegeven gaat worden. Dus aan het eind van het jaar, dat hoor ik meerdere hier zeggen... vinden wij het heel belangrijk om te zien waar het nu aan uitgegeven is. En dan zou het fijn zijn als het college dan een voorstel doet... hoe het staat met het bedrag wat nodig is voor 2018. Dat was het, wat mij betreft. Dank u wel, mevrouw Rietje. Kijk nog even rond. Meneer Berendsen. Ja, ik heb toch even... behoefte aan op het maken van een opmerking. Want volgens mij werkt het bij de overheid... zo dat we werken met begrotingen. En niet met alleen maar met... verantwoording achteraf. En daarom is het denk ik zo belangrijk... dat we gewoon op, op, op voorhand... Eh, toch duidelijkheid krijgen... over van waar dat geld aan besteed wordt. Nogmaals, en dat heb ik net al... in mijn betoog ook aangegeven... wij zijn niet tegen het verstrekken van die 100.000 euro. Alleen... Waar komt dat vandaan? Waar komt dat bedrag vandaan? En het zou heel eenvoudig moeten zijn om, als je vaststelt dat het 100.000 euro zou moeten zijn... van waar dat dan aan besteed wordt. Nogmaals, meneer Kuipers heeft al aangegeven dat hij in het verleden allerlei aanvragen heeft gehad. Nou, dan ben ik nieuwsgierig wie heeft er dan een aanvraag gedaan. En als hij dan al allerlei gesprekken gevoerd heeft dit jaar... dan zou het ook niet zo moeilijk moeten zijn om te zeggen van... met die en die hebben wij gesproken en dat kan wat mij betreft ook vertrouwelijk. Dank u wel, meneer Berendsen. Mevrouw Rietkerk. Ik wilde even reageren, want het stond in de begroting, 100.000 euro. Want mijn collega hiervoor heeft toen gevraagd waarom staat hier 100.000 euro daar. We hebben nog geen beleid gezien. En het, later is het beleid pas gekomen, toeristisch beleid. Goed. Aansluitend, meneer Hermsen en dan meneer Berendsen gelijk. Ik vermoed dat u nog een vraag van meneer Hermsen krijgt, meneer Berendsen. Meneer Hermsen. Nou, niet zozeer een vraag, maar inderdaad wat mevrouw Rietkerk netjes aangeeft. Het is inderdaad een begroting gezet. Dus ik vroeg me eigenlijk inderdaad ook af, dat, dat, dat, dat is begroten. Je stelt 100.000 euro vast, je zegt, nou, dat is mijn begroting. En ik zie hoe het aan het einde van het jaar ingezet is. En daarnaast hoor ik u toch een aantal vragen stellen. Met name welke aanbieders en welke mensen subsidie hebben aangevraagd, et cetera, et cetera. Um, ik zou de volgende keer toch willen vragen of u dat niet gewoon schriftelijk zou willen doen. Dan kunnen we hier gewoon de visie bespreken en dan uh, dat soort vragen hier niet hoeven te behandelen tijdens de raad. Meneer Berendsen. Een suggestie. Nou, ik vind de laatste vraag van meneer Hermsen... een volstrekte flauwekul. Want we hebben hier gewoon een debat over een, uh, over een zaak die speelt. Ik heb uh, de vragen uh, uitdrukkelijk aan de orde gesteld... in de commissievergadering. Daar heb ik geen antwoord op gekregen. En ik denk dat het me goed recht is... om dit dan op dit moment weer opnieuw aan te kaarten. Nog even terugkomend op mevrouw Rietkerk... want ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Haar voorganger, mevrouw, meneer Tone... heeft gevraagd uh, in uh, eerdere vergaderingen... ik heb het nog even uitgeluisterd... naar plannen. Ja? En plannen zijn bij mij... Uh, ...zaken die samenlopen. Dus dat wil zeggen dat je hebt plannen van wat je gaat doen... ...en daar hangt voor mij altijd een prijskaartje aan vast. Dank u wel, meneer Berendsen. Is dit in eerste termijn even wat u betreft voldoende? Ja, ik constateer dat het geval is. Ik zie de portefeuillehouder allemaal aantekeningen maken... ...en ik denk dat ik meneer Kuipers nu het woord kan geven. Meneer Kuipers. Voorzitter, dank u wel. Even omwille van de tijd, wilt u dat ik apart reageer uh, op uh, de motie van het CDA? Uh, dat is misschien voor het proces wel uh, een handig voorstel. Ik denk dat het college uh, die uh, motie uh, wel kan ondersteunen en ook wel kan uitvoeren. Uh, er wordt vaker gezegd, en dat is denk ik ook wel goed in de motie verwoord... Uh, dat de huren met name in het centrum uh, hoog zouden zijn. Dat zijn geluiden die ons ook af en toe bereiken... Het is net ook al gezegd, we zijn natuurlijk met het retail en convenant uh, met de uh, nieuw opgerichte uh, vereniging van vastgoedeigenaren in gesprek. Dat was ook een uh, vraag van mevrouw uh, Rietkerk. Uh, en ja, wij praten over leegstand. Uh, toevallig heb ik afgelopen maandag er nog over gesproken, ook uh, met die vereniging. Uh, je ziet een aantal bewegingen. Je ziet dat je, uh, dat je dingen uit elkaar moet houden. De natte horeca die functioneert heel anders dan de retail. We hebben vorige jaar de retaildeal ook gesloten met minister Kamp, hè, flexibele... Uh, ...vormen uh, toestaan uh, die volgens bestemmingsplan wellicht niet kunnen. We doen er een hoop aan. De markt is veranderd. Uh, internet heeft dat gedaan. Wij waren vroeger uniek met een koopzondag die op andere plekken niet waren. Je ziet dat de afgelopen vijftien jaar een hoop veranderd is. En zo af en toe zie je ook dat uh, de leegstand weer even uh, uh, toeneemt. De Haltstraat nu heel concreet. Uh, de Krocht, waar natuurlijk een nieuw uh, groot gebouw is geopend... Uh, ...waar ook de Albert Heijn nu in zit. In de Kerkstraat zo af en toe, dat is er nu weer even wat minder... Maar ik vind wel dat we een keer moeten uitzoeken... of die geluiden die wij horen, of die ook kloppen. Dus of die vermoedens ook kloppen. En ik zie eigenlijk in de motie alle elementen wel... die ik denk dat daarbij een rol zouden moeten spelen. Het seizoensgebonden karakter. Maar we moeten ook niet steeds tegen elkaar zeggen... het komt door het seizoensgebonden karakter. Misschien moet je ook af en toe eens een keer goed uitzoeken... wat er speelt. Als ik met vastgoedeigenaren praat... dan gaat het onder andere ook over de verdeling van eigendom. Dat lees ik er ook in terug. bedenk daarbij wel... We zeggen zelf als TEGK, ja, er zijn veel uh, panden bij een aantal ondernemers... maar er zijn ook uh, veel panden die in bezit zijn bij fondsen... waar gewoon op rendement wordt gestuurd. Die zijn wat minder betrokken bij of het leeg staat of niet. Die kijken gewoon naar cijfers. En ik wil dat zelf echt ook wel eens uitgezocht hebben. Ik vind dat wel uh, een goed ding om te doen, zodat we het beeld helder hebben. Het retail en de horeca-convenant uh, en de, de afspraken die we hebben gemaakt die zijn waardevol... want dat geeft ons ook het gesprek wat we nu aan het voeren zijn... Uh, en tegelijkertijd, het geeft mij ook weer uh, een belangrijk vertrekpunt om dat, uh, dat debat wat scherper te voeren. En te zeggen, wij vinden het als politiek ook echt heel belangrijk. En ook het onderzoeken van eventuele instrumenten waar wij zouden kunnen helpen, uh, dat vind ik best interessant. Uh, is iets waar je politiek misschien iets van vindt als we die instrumenten op tafel zouden leggen. Er werd net al even gezegd, er zijn op andere plekken... <coughs> zijn daar? Sorry, mijn stem uh, schiet over. Er um, zijn daar uh, verordeningen voor uh, gemaakt. Uh, dus er zijn plekken waar politiek die keuzes ook gemaakt zijn. Dus ik zou, het, ik zou het onderzoek willen doen omdat ik het ook wel een keer duidelijk wil hebben. En dat ook die geluiden die de politiek af en toe gebruiken... dat die ook uh, met feiten kunnen worden uh, of onderbouwd of kunnen worden weerlegd. En we misschien instrumenten kunnen inzetten om die leegstand ook te sturen. Ter herinnering, Riton Horeca Conferant is uh, nu op basis van vrijwilligheid. Daar hebben we destijds een heel debat over gehad. Nou, je kunt op een gegeven moment zeggen, misschien moet je er anders naar kijken. Meneer Hendricks, korte interruptie. Ja, de wethouder had het over instrumenten die hij wil inzetten en onderzoek wat hij wil doen. Waar ik nou benieuwd naar ben, en stel we hebben deze, wat is het, zes, zeven punten van het CDA onderzocht. Uh, we weten dan wat voor aanbieders er zijn, we weten dan of de prijzen hoog of laag zijn of niet. We weten welke effecten dat heeft en wat, wat kunnen we daar nou vervolgens mee doen? Dus wat zijn die uh, actiepunten die de wethouder nou ziet, waarop de gemeente in kan grijpen in de huurprijs? Meneer Kuiperk. Ja, het lastige is dat u nu mij een vraag stelt die volgens mij nou juist... als ik de motie goed lees, uh, bedoeld is te gaan onderzoeken. Dus in kaart te brengen, Wat als het zo is dat, wat zou je dan kunnen doen? En dan is het volgens aan u uh, als raad om te bepalen of u dat ook wil doen. Uh, want daar zitten politieke uh, vragen achter of je dat ook wil, of je wil ingrijpen. Ik lees in de motie bijvoorbeeld weggeschreven dat je daar terughoudend mee zou moeten optreden... maar dat we ook een bruisend centrum willen. Nou, daar ben ik het op zich mee eens. Daar zit een, daar zit een tegenstelling in. Uh, en het, ik stel me zo voor, dat is de oproep... Uh, kom dan met suggesties om daar wat aan te doen. En dan moet u met elkaar bepalen of u dat ook wilt. Uh, dus ik vind het wel een nuttig instrument. De visie is eigenlijk op basis van vrijwilligheid... nadat we een debat hebben gehad over verplicht karakter... en toen hebben we gezegd dat voorlopig even niet... Er zijn nu twee jaar voorbij. Dat is betrekkelijk kort. Hè? De, de, bijvoorbeeld die discussie over huren, dat, dat meeademen... dat doet normaal gesproken de markt. Laten we nou maar eens onderzoeken of het ook echt zo is. Ik hoor van die vastgoedvereniging daadwerkelijk geluiden... over ingroeihuren, starthuren in het eerste jaar... die een stuk lager zijn. En als ik het inzichtelijk kan krijgen... want dat is wel een, een ding waar we goed naar moeten kijken... kan het. We hebben het over privaatrechtelijke informatie. Dus ik moet een vorm vinden waarin dat kan. Dus ik weet ook niet of ik hem exact zo kan uitvoeren... als uh, uh, nu uh, de oproep is... Maar ik begrijp de boodschap en ik wil wel mijn best doen om dat inzichtelijk te krijgen. Omdat ik het een goed debat vind om met elkaar te voeren. Meneer Berends, u heeft een interruptie. Dank u meneer de voorzitter. Kijk, de wethouder geeft aan dat hij in gesprek is met de club van vastgoedeigenaren. En um, ik ben dan even nieuwsgierig van wat hij dan proeft. Proeft hij dan ook dat zeg maar, daar ook de gedachte is van die huren zijn eigenlijk wat aan de hoge kant en daar zouden we wat aan moeten doen. Maar er is gewoon simpelweg geen aanbod, hè, want dat kan natuurlijk ook. Um, dus ik ben daar een beetje nieuwsgierig naar. Um, en het tweede is zeg maar in het convenant er staan ook nog een aantal andere zaken in. Hè. Er staat niet alleen maar bestrijding van leegstand, maar er staat ook zeg maar het opknappen van uh, gevels. En er staat in zeg maar uh, ook bijvoorbeeld dat dat er toch een beetje de indruk gegeven wordt... alsof het pand bewoonbaar is, zelfs als het, of gebruikt wordt zelfs als het leeg staat. En dat zou toch iets zijn wat heel makkelijk uit te voeren is... maar wat ook niet gedaan wordt. Dus ik ben dan toch even nieuwsgierig van uh, hoe die gesprekken dan verlopen. Mijn laatste vraag is dan nog even. Van, uh, ik kan me voorstellen dat... Eh, als je in goed overleg met elkaar tot een conclusie komt... van dat er inderdaad wat aan gebeuren moet... dat dat beter werkt als dat je meteen gaat dreigen met allerlei maatregelen. En ik ben even nieuwsgierig wat de visie daarop is van de wethouder. Maar zover zijn we nog niet, want dit is de kernvraag voor de motie is een onderzoek. Ja, dus die laatste vraag laat ik even voor wat het is. Dat kunt u buiten deze vergadering nog met elkaar over hebben. Wethouder Kuipers, kort en bondig graag. Ja, ik gaf net al even aan wat zijn de geluiden die ik ophaal. Dat er al wel degelijk gewerkt wordt met uh, zeg maar ingroeihuren, huren. Dat op nieuwe panden op een andere manier verhuurd wordt. Uh, ik hoor ook van de vastgoedeigenaren terug dat uh, met name het wegvallen zeg maar, van de koopzondag en de uniekheid die wij vroeger hadden. Dat dat flink uh, onze retail met name geraakt heeft. Ik hoor dat men ook ziet dat met name de Haltestraat, waar een hele hoop natte horeca zit, dat werkt ook weer met andere financieringsconstructies, dat daar op dit moment uh, de leegstand uh, lijkt toe te nemen. Um, en dat men ook zoekt naar hoe kunnen we dat dan met elkaar oplossen. Um, uh, en um, uh, in de algemene zin, hoe kijk ik aan tegen, uh, tegen maatregelen? Nou ja, nogmaals, de burgemeester zei het al, dat is, voorzitter, dat is uh, een onderdeel van uh, de... Uh, juiste motie. Uh, de maatregelen die met convenant hebben staan, die onder andere gaan over bijvoorbeeld plak winkels af. Nou ja, u kunt het zien uh, in de nieuwe winkel van uh, Hoorneman straks. Uh, die is helemaal afgeplakt. Uh, dus er zijn uh, wel degelijk al uh, van dat soort stappen gezet. Het gebeurt niet altijd consequent. We proberen dat te monitoren met elkaar. Uh, maar nogmaals, we vinden ook nu met elkaar uit hoe we dat het beste kunnen doen. Het heeft de zorg ook van vastgoed. Uh, de vastgoedvereniging, het heeft onze zorg en Nogmaals, ik vind de motie wel belangrijk omdat ik merk dat dit soort geluiden steeds terug worden gelegd bij de politiek. Wat kunt u er nou aan doen? En ik vind het dus ook interessant dat we dat onderzoeken met elkaar. Dus dat we op die manier wel kijken naar kunnen we meer doen. Ik stel voor om dit punt af te ronden. Volgens mij het standpunt van het college Helder op deze motie. U heeft veel informatie gehad. U kunt in tweede termijn met elkaar daar al over in debat gaan. En aansluitend nog een vraag stellen. Tenzij u iets heel prangends heeft ter verduidelijking, meneer Hendricks. Nou, ik dacht, ik vraag het als interruptie aan de wethouder, maar het kan ook in een tweede termijn, maar laat ik het maar uh, nu doen, dat is misschien net zo makkelijk. Want de wethouder begon zijn betoog met uh, dat hij de motie ondersteunt en ook uh, uitvoerbaar uh, vindt, dus hij heeft dan wel uit, over die uitvoerbaarheid nagedacht. En mijn vraag is eigenlijk, op wat voor manier wil de wethouder die motie uit gaan voeren? Gaan we een onderzoeksbureau inzetten of is dat gewoon ja, een soort eigen inventarisatie? Hoe, hoe ziet hij dat voor zich? Dat hangt een beetje van de budgetvraag af, die ook in de motie vermeld staat. Oproep doet zoveel mogelijk binnen budget. Er zijn bureaus die dit voor ons kunnen doen. We hebben in het verleden als het gaat om huurprijzen en pachtprijzen. Precario hebben we bureaus ingehuurd die goed zicht hebben op de markt. En die ook zeg maar, de anonimiteit die eigenlijk nodig is voor verhuurders om dit soort data ter beschikking te stellen, kunnen waarborgen. Dus het, het lijkt voor de hand te liggen dat we een extern externe partijen gaan inschakelen om ons daarbij te ondersteunen. Ik heb alleen geen zicht nu op kosten. Ik zie in de motie, zie ik staan, probeer het binnen budget te doen en rapporteren. Anders eventueel bij de naaiersnota. Ik denk dat ik daarmee uit de voeten kan. Is het niet zo, dan meld ik me eerder. Uh, maar ik denk aan zo'n soort richting. Het helpt ook dat je een externe partij hebt met een database die dat onderzoek kan doen. Dat kunnen wij niet zo makkelijk zelf. Volgens mij is het antwoord duidelijk, meneer uh, Hendricks. Ja, is vraag. En... Ja. Ik... Is een antwoord, u, u mag dat in de tweede termijn gaan uiten, meneer Cohen. Nee, nee, u mag, u mag zonder dat de microfoon aanstaat en dat ik u het woord heb gegeven... eigenlijk niet zeggen, want dat doet de luisteraars thuis tekort. Ja? En een aantal mensen in deze zaal. Uh, wethouder Kuipers, de visie. Voorzitter, dank. Ja, ik, ik heb ook het vaste voornemen om niet uh, de commissie uh, te herhalen. We hebben het er inderdaad lang over gehad en ik realiseer me dat ik zelf ook langer het woord ben geweest. Uh, er waren uh, de nodige vragen die we met elkaar hebben doorgenomen. Dus ik zal het proberen kort te houden. Volgens mij is de kern van wat hier net op tafel werd gelegd ook met name die, die 100.000 euro waar we om vragen. Ik breng hem even in herinnering dat we dat eind vorig jaar al een paar keer op tafel hebben gehad... en dat we toen om willen van hoe de zeg maar, begrotingssystematiek werkt er weer vanaf hebben gehaald. Maar het stuk zegt zelf ook wel het nodige over waarom we dat geld vragen... Um, dus de, het idee, uh, goed het amendement is nog niet ingebracht, maar ik heb er natuurlijk inmiddels wel, uh, of ja, amendement kennis van kunnen nemen, want het staat bij de stukken. Maar het idee dat dat uh, onvoldoende onderbouwd is, uh, dat beschrijf ik. Dat onderschrijf ik niet. Uh, wat we in de visie uitleggen is dat we nou juist pop-up evenementen naar Zandvoort toe willen halen. Dat zijn evenementen die we nu nog niet gepland hebben. Uh, we hadden in de visie kunnen opnemen, we denken aan, uh, en dat staat er overigens ook wel in, uh, in woorden, uh, vijf grote merken die een pop-up evenement naar Zandvoort toe halen. We zeggen, uh, pagina 40 staat dat heel duidelijk, we willen eigenlijk evenementen gaan aanbesteden. ...naar het voorbeeld van wat er in Scheveningen bijvoorbeeld gebeurt met de start van het strandseizoen. En daarbij een startbudget uh, uh, verstrekken om die partijen te verleiden om, uh, om naar Zandvoort te komen met een evenement. Ik heb bij de commissie uitgelegd ze vragen tegenwoordig ook vaak garantiesubsidies. Um, en omdat we in een wereld leven waarin dat op andere plekken wel wordt, uh, uh, uh, wordt gedaan... Uh, uh, vragen wij nu eigenlijk om een bedrag van een ton om mee te beginnen. En ik heb ook het vaste voornemen, mevrouw Rietkerk die memoreerde er ook al aan. Om u natuurlijk, het jaar 2017 is wat bijzonder geworden. Omdat we het nou eenmaal niet in de begroting hadden verwerkt. En het beleid nog moest worden vastgesteld. Maar om daar natuurlijk verantwoording over af te leggen. Sterker nog, dat moet. Uh, dat kan niet anders. Dus u zult, u zult een keurig overzicht krijgen van hoe die... Uh, die ton uiteindelijk besteed uh, uh, uh, is, als die al besteed wordt. We staan voor de start van het nieuwe seizoen. Nou, om een concreet voorbeeld te geven, we hebben uh, ook in de commissie gesproken... we gaan het British Race Festival gaan we dit jaar organiseren... met een hele hoop evenementen eromheen... Uh, wat niet doorgaat, uh, dat is het Barcelona weekend dat we in gedachten hadden. Uh, een van de partijen uh, die daarbij betrokken was, uh, Johan Cruyff Foundation, was, was ook een partij die aangaf van nou, wij willen best komen. Wij zijn een club die onder andere goede doelen uh, stimuleert. Uh, maar wij willen wel zeker weten dat het zinvol is. Dus we vragen zo'n soort garantiebudget. Uh, um, ik heb ook van andere partijen dat in het verleden had. Ik vind het. Dat heb ik in de commissie ook gezegd, niet zo kuis om dat soort dingen hier in de openbaarheid te brengen. Want die subsidieverzoeken die zijn gewoon ingediend en afgewezen. Uh, maar ik heb in het verleden vaker met grote partijen, u heeft die City Skyline vorig jaar voorbij zien komen, uh, waar dat speelde. Uh, die is ook in de openbaarheid geweest, maar dat soort partijen moet je aan denken. Um, en uh, waar wij aan denken is vijf keer een bedrag. U weet het poppenweekend, dat hebben we ook verantwoord, kosten uh, twee keer, ik geloof de 25.000 euro om het te organiseren. Dat was nog van een kleine schaal. En in dat opzicht, ik zou hem ook een klein beetje uh, misschien uh, willen omdraaien om, om aan te geven waar onze en dan niet omdraaien om het om te willen draaien... maar waar onze, zeg maar, de partijen met wie we in competitie zijn. Ik noemde net even Scheveningen. Wat voor bedragen daar onder andere uitgaan... voor festivals die daar georganiseerd worden. Een internationaal vuurwerkfestival, 140.000 euro subsidie. Opening van het strandseizoen, 100.000 euro. Aanbesteed wordt er in de markt gezet als een evenement. Moet je vervolgens aan allemaal criteria voldoen... een bepaald bezoekersaantal halen, dan krijg je die ton... Uh, ze hebben net zoals wij uh, street art festivals zandsculpturen. Wij betalen dat voor de duidelijkheid voor een deel vanuit het toeristisch budget en voor een deel vanuit het casinofonds. Uh, maar dat is eigenlijk ook het enige grote evenement dat wij in Zandvoort op die manier uh, subsidiëren. Voor de rest zijn het vaak hele kleine evenementen, dus niet van dat niveau wat we met elkaar ...zouden willen bereiken. Scheveningetje, Vlaggetjesdag, 125.000 euro. Men is daar bezig met de Volvo Ocean Race dit jaar. Dat gaat over zo'n vijf ton, vind ik van een andere schaal. Maar als je het een beetje optelt, heb je het over uh, tussen de 500.000 en een miljoen. En dan heb ik het nog niet eens over de grote steden met wie we ook in competitie zijn. Nee, ik zei het net, we hadden vroeger zondag en men kwam onze kant op. Maar de grote steden die stoppen werkelijk miljoenen uh, in grote sportevenementen die hier naartoe worden gehaald. Waar wij eigenlijk uh, geen budget uh, voor beschikbaar hebben. Dus als je al die uh, bedragen welke optelt. En je, ziet naar, je kijkt naar de bijzondere positie die ik vind dat Zandvoort heeft. Wij worden vaak vergeleken met dat soort plekken als het om een evenementen om onze evenementenkarakter gaat... dan denk ik dat je daarin meedoet... want anders gaan die, die organisatoren naar die plekken toe... en dan worden ze daar uh, georganiseerd. Maar nogmaals, het lijstje kan ik u nu zo niet geven... al was het maar omdat we hopen dat als dat geld er is... die partij met wie we dan in gesprek komen, pop-up... het heeft een karakter van vrij kort daarvoor ontstaat dat... Um, uh, dat we dan dat geld graag beschikbaar willen hebben om het te stimuleren. En we zullen daar natuurlijk terughoudend mee omgaan. Als het niet voldoet aan de criteria voor de duidelijkheid die in de visie staan... wordt het niet toegekend... Dat speelde onder andere uh, bij dat, uh, dat, dat festival uh, uh, dat we rondom Barcelona hadden willen organiseren. Daar voldeed het niet meer aan de criteria. Toen hebben we ook meteen gezegd, dan stoppen we ermee. Dus het is ook niet zo, ik hoorde net even mijn duim uh, voorbij komen... Uh, maar dat we daar lichtvaardig mee zullen omspringen. We realiseren ons dat dit gemeenschapsgeld is, maar dit is ook bedoeld om het op gang te brengen. Uh, dus dat uh, waar het gaat om dat bedrag, daar wilde ik dat uh, voor nu bij laten... Um, ik heb De motie heb ik uh, net besproken. Ik heb het amendement daar op voorhand ook een klein beetje uh, in meegenomen. En nogmaals, ook wij willen daar zorgvuldig mee omspringen. Maar we hebben dat geld echt nodig. Als we nu zouden zeggen, laten we het niet doen. Dan is 2017 een verloren jaar. Uh, en dan zouden we het voor 18 op zijn vroegst moeten gaan doen. En ik denk wel uh, dat we zitten te springen om hier zo langzamerhand nu mee te starten. Uh, dus ik hoop wat dat betreft uh, dat mijn uitleg daar voor u uh, voldoende uh, voor is. Dank u wel, wethouder Kuipers. Uh, tweede termijn. Ik inventariseer even. Wie wenst het woord? Meneer Hermse? Nou, meneer Hendricks. Allereerst de haas. Meneer Hettes. Meneer Berendsen. Ja? Dan begin ik bij meneer Cohen ook. Vergat ik dat? Sorry. Dat is waar, meneer Cohen. Zo kunt u dat inderdaad herformuleren. Ik begin met u om het goed te maken. U het woord. Meneer Cohen, u heeft het woord. Oh ja, dank u wel.